Levi van Eck met het NOS-journaal. De amerikaans israëlische gijzelaar Eden Alexander is terug in Israël. Aan het eind van de middag werd hij door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. Die organisatie droeg hem over aan het Israëlische leger. Alexander werd 19 maanden vastgehouden door Hamas. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn vrijlating te danken is aan het Israëlische leger... en aan politieke druk van de Amerikaanse president Trump... Volgens Israëlische media is er een kans dat Alexander deze week naar Qatar gaat om Trump te ontmoeten. Dat hangt af van de gezondheid van de vrijgelaten gijzelaar. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie heeft geoordeeld dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. En daarmee heeft dat land de internationale afspraken over de burgerluchtvaart geschonden. De organisatie die onderdeel is van de VN heeft dit besluit genomen in een zaak die was aangespannen door Nederland en Australië. Met de uitspraak is de weg vrij om een schadevergoeding van Rusland te eisen. Buitenlandminister minister Veldkamp spreekt van een duidelijk signaal aan de internationale gemeenschap. Burgemeester Halsema zegt dat de gemeente Amsterdam erg is geschrokken dat een ambtenaar verdacht wordt van corruptie. Hij zou voor criminele adressen hebben opgezocht in gemeentesystemen. Bij die adressen werden aanslagen gepleegd. Volgens Halsema maakt dat duidelijk hoe ver de onderwereld is doorgedrongen in de maatschappij. Een stroomstoring in Londen heeft tot grote problemen geleid op het metronetwerk van de Britse hoofdstad. Meerdere van de drukste lijnen werden stilgelegd. Ook te veel andere lijnen met storingen en vertragingen. Hoewel de stroomstoring maar een paar minuten duurde, lag een groot deel van het netwerk uren plat in Londen. In maart was het vliegveld van Heathrow-uren gesloten door een stroomstoring. Die werd veroorzaakt door een brand in een stroomstation. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 7 tot 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het veranderd druk bij Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer... doe je er nog 20 minuten langer over. A9 ook maar Diemen tussen Bad het en het AMC 25 minuten extra. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West, richting de A10 Zuid... tussen de baarsjes en knooppunt Amstel, 20 minuten vertraging. Dan staat daar een auto stil midden op de weg. En die zijn ze nu aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze, ZFM. Dit is Play It Loud Dutch Fury. Het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur s'avonds... twee uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort... Nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van old school bands. Hey Ivan en Sasha hier van Solar Cycles. Wij zijn een symfonische folk metal band uit Noord-Holland. En je gaat zo luisteren naar onze nieuwste track Rhythm of the Sun. Het is ons meest agressieve nummer tot nu toe en het gaat over het moment dat je je realiseert dat je veel te lang, veel te veel hebt moeten opgeven om te voldoen aan de eisen van andere mensen. Het markeert dan ook het moment dat je daarvan losbreekt en opnieuw verbinding zoekt met je eigen levenskracht. En op zondag 18 mei spelen we in Patronaat Haarlem in het voorprogramma van Black Briar. Er zijn nog wat kaartjes beschikbaar, dus we zouden het superleuk vinden om je daar te zien. En voor nu heel veel luisterplezier. Goedenavond, mede Metalhead. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de...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 gezet. Elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen en deze maand was het de beurt aan een van mijn allereerste speciale gasten ooit, de symfonische folk metal band Solar Cycles, die momenteel goed aan de weg timmeren en op 2 mei hun allereerste single sinds de release van hun debuutalbum Lunar uit 2003 uitbrachten getiteld Rhythm of the Sun. Je hoorde deze geweldige nieuwe track net, inclusief een speciaal door hen gemaakte boodschap van mijn inziens grootste en meest talentvolle persoonlijke ontdekking in deze goed gevulde maar bovenal talentvolle Nederlandse metal scene. Ik ik hoop dan ook nog veel van deze band te mogen horen en blijf ze uiteraard op de voet volgen. Door naar het altijd gezellige Noord-Brabant waar de metal scene zeer actief is. Met name de deathcore scene. Een van deze bands, het Tilburgse Braces, brengt met enige regelmaat nieuwe muziek uit. En kwam op 4 april met hun nieuwste single Paradise The Night. Dat een aanval is op religie en de illusie van het hiernamaals. Braces is recht voor zijn raap, maken hardcore muziek met elementen... Uit de death metal en deathcore die je hard in je gezicht raakt. En zijn geïnspireerd door bands als Knock Loose, Body Snatcher en Boundaries. Paradise the Night hoor je vanavond natuurlijk bij de April Special van Touch Fury. Dream! <laughs> to heaven without the Holy Spirit. Paradise! Please. Anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Hey, Mark van Reformist hier. Wij zijn een progressive metalband afkomstig uit de regio Rotterdam en Eindhoven. Wij maken heavy, catchy en groovy metal muziek... die voor veel metalheads als muziek in de oren klinkt. Letterlijk en figuurlijk. Je hebt ons kunnen zien op Baruch Open Air vorig jaar... op een van de kernpodia in Nederland... Tijdens de popronde in 2022 of bij lokale metal shows. Eind volgende maand brengen we onze full-length album Voidjes uit. Met erop 10 diverse metal nummers. Twee van deze nummers zijn dan ondertussen al als single verschenen. Inclusief videoclips. Op zondag 1 juni vieren wij dit met onze album release show bij 013 in Tilburg. Deze mag je niet missen. Koop nu je kaartje via 013.nl slash reformist. Hier volgt de tweede single van ons album The Crown. Dit is een collaboration met Nuri Jetkin van Distant, met ook een feature van hun vocalist Ellen. Hell yeah! Na het Brabantse Braces kwamen de Dales Brabantse en Rotterdamse heren van Reformers voorbij... met hun inmiddels voorlaatste single The Crown... door een van de heren zelf aangekondigd en toegelicht. De band heeft 30 april hun tot nog toe laatste single Don't, Ever, Don't Even Try... in aanloop naar hun eerste langspeler Voyages uitgebracht. Mark, ook jij weer onwijs bedankt voor jouw input de afgelopen maanden. Blijf jouw berichtjes gerust insturen als er weer wat nieuws van Reformers verschijnt. Alvast succes gewend met de release show van jullie album... En op 25 april verscheen er eindelijk weer een nieuwe track... van het metalcollectief Crisis Theory... bestaande uit producers Chris Twist, Sitze De Krieger... en Phobos Storm uit zowel Nederland als Italië. Crisis Theory combineert pop- en elektronische rock-elementen... tot melodieuze metal en is geïnspireerd door bands... als onder andere Bring Me The Horizon, Architects en Sleep Token. Een nummer heet Outsiders en bevat een gastbijdrage... van de uitzwollen komende jonge emo- en metalcore-artiest Daniel Brook... ook bekend als Daniel Brukke, die met heavy breakdowns sinds en pakken de refreinen een gevoel van nostalgie terugbrengt naar de metalcore. En Outsiders hoor je natuurlijk vanavond bij Dutch Fury. Kan de muziek niet hard genoeg zijn? Alleen hier, elke maandagavond, te horen. Op ZFM Zandvoort. Hey allemaal, wij zijn Cellapix, een trash metal band uit het noorden van Limburg. Zo dadelijk hoor je onze nieuwste single on the Frontline. Deze track is een voorproefje van ons debuutalbum... dat in mei uitkomt. Verwacht in bak en oldschool trash met een moderne twist. Groovy en lekker lomp. Alvast bedankt voor het luisteren en hopelijk zien we bij jullie bij een van onze shows. Er kwamen maar liefst twee singles uit van deze jonge trashers. Cellar Pix. De afgelopen maand Master of My Fate op 25 april. Maar de keuze viel op de zojuist gedraaide On the Frontline. Dat op 12 april verscheen. En waar de heren zelf al een bericht voor hadden opgenomen. Cellar gebruikt heavy invloeden uit de vroege jaren 80 trash. door het gebruik van klamme bastonen en zwaar vervormde gitaren. De band zal deze vrijdag 16 mei hun debuutalbum gaan releasen. waar al de voorheen verschenen singles op te vinden zullen zijn. Heren, ook jullie weer. Onwijs bedankt voor jullie inzendingen de afgelopen twee maanden. En veel succes met Natuurlijk ook. En veel plezier met de album release gewenst. Ook het volgende project is al eens eerder voorbij gekomen tijdens de Dutch Fury. En ook het nummer dat laat zien hoezeer deze band zich heeft ontwikkeld vanuit een solo-project in de slaapkamer. Onze gitarist Sietze maakte net het nummer en ik heb alles wat ik in me had in de tekst gestopt. Chrome Colored Ripcage is de puurste en meest nare vorm van zelfkastijding die ik ooit heb geschreven. En weerspiegelt de strijd tussen mijn goede en slechte kanten. De ultieme vraag is of ik ooit uit deze gemoedstoestand kom. Sugar spine dus, Chrome Colored ribcage. Elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standford. Hey Metalheads, dit is Arnold Baukes, gitarist en vocalist van de melodic death metal band Nox Eterna. We komen uit de regio Rotterdam en brengen al ruim 20 jaar onze eigen mix van melodie en agressie. Onze nieuwe single heet The of Humanity. Een keiharde track over het verval van de mensheid door eigen toedoen. Donker, bruut en melodieus. Check hem nu in Play It Loud tijdens de Dutch Fury Special. Stay metal. They wanna walk. De release van hun laatste album, Subject 17, in 2023... is Noxet de melodische death metal band uit de regio Rijnmond... terug met hun nieuwste single, Devolution of the Humanity... die ik aansluitend inclusief aan aankondiging op Sugar Spine draaide. The Evolution of Humanity is een meeslepende en dynamische track... die de luisteraars meeneemt op hun muzikale reis... door de donkere realiteiten van de hedendaagse samenleving. Met rauwe intensiteit en boeiende melodieën laat Nox Eterna opnieuw zien... waarom ze een gevestigde naam zijn in de melodische death metal scene. Op deze nieuwe single een opstapje is naar nieuw album... zou heel goed kunnen, maar we houden ze in de gaten. En in de maarteditie van Dutch Fury... draaide ik al hun vorige single A Failure in Me. Maar op 25 april kwam alweer de volgende single uit... van de vijfkoppige groovy, melodieuze death metal band Down getiteld Accept Your Fate. Hun reis begon in 2016 met als hoogtepunt hun optreden... op Wacken Open Air in 2019. Dat kort daarna werd gevolgd door de release... van het debuutalbum Judgment in 2020. In 2023 kwam de band terug met de release van de EP Checkmate... dat een persoonlijk verhaal vertelt over het verliezen van controle... en het overwinnen van fysieke... En en mentale ziekte. Nu brengt Down de ene na de andere vette nieuwe single uit... in de aanloop naar een nog altijd onaangekondigd nieuw album. Geen straf natuurlijk, want tot die tijd blijven we deze tracks... gewoon elke maand horen. We accepteren ons lot.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 De heren van de uit Den Haag opererende metalcore band Nerf had ik vorige maand gedraaid met hun voorlaatste single No Longer Human dat de eerste single is van hun aankomende 2DP... Prosperity, dat op 24 juni zal verschijnen. De titeltrack verscheen afgelopen maand op single... en deze horen jullie na Terror Downs Accept Your Fate. Een Nerve begon in 2020 als een solo project en groeide in 2023 uit tot een volwaardige band... bestaande uit ervaren muzikanten uit verschillende hoeken van de muziekwereld... verenigd door een liefde van voorschurende metal... en de wil om iets unieks te creëren. Ze maken zoals jullie net hebben kunnen horen... een unieke mix van brute hardcore grungy nu metal... en chaotische mathcore. Waarmee ze garant staan voor een flinke dosis sonisch geweld. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje... zware metalen van Nederlands bodem verschenen in april... laat ik jullie eerst even weten wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is... via het wekelijkse metalnieuws die jullie zo van mij gaan horen.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 Over iets meer dan vijf weken vindt in Leeuwarden weer het Into the Grave Festival plaats. Vandaag, of dus op 6 uh, mei, is het tijdschema bekendgemaakt. Op vrijdag begint de eerste band om kwart voor drie... en sluit sabotage het hoofdpodium, tussen half elf en middernacht. Op zaterdag begint de eerste band al om tien voor één... en eindigt Wasp tegen middernacht, terwijl op zondag de muziek om twee uur begint... en Powerwolf rond elf uur het licht uit doet. Naast de genoemde bands staan nog onder meer Windrose, Exodus, Gloryhammer, Death Angel, Phil Campbell... Propane En verder op het programma Into the Grave wordt deze zomer gehouden... van 13 tot en met 15 juni. Deze keer niet onder de Olderhoven. Want het festival verhuist eenmalig naar het stationskwartier in Leeuwarden. Alle informatie vind je op www.intothegrave.nl Blood Incantation is gewild. De afgelopen dagen stond de band tweemaal in Tivoli, Vredenburg, de Utrecht. Maar dit najaar is de band alweer in Nederland te zien. Vandaag, dus op 6 mei, maakte de organisatie van het Crusher Festival... namelijk bekend dat Blood Incantation naar het Nijmeegse festival... De band is headliner van zaterdag 11 oktober. Eerder waren onder meer Igor, Oransi, Pazuzu, Bone Ripper, Master Boot Record, Healthy Living en Imperial Triumphant al bevestigd. Soulcrusher wordt gehouden op 10 en 11 oktober in Doornroosje te Nijmegen. Al informatie vind je op www.doornroosje.nl. En op 18 juli brengt Frontiers Records Souls van Scardust uit. Deze derde langspeler werd gemixt door Jonathan Kossoff... en gemasterd door Jens Bogen. De progressieve metalband uit Israël werkt samen met het koor Hellscore... het Joods-Arabische TLV-Orchestra... en gastartiesten zoals Ross Jennings, de zanger van Haken. De groep heeft er de vierde single van die plaat online gezet... inclusief een door Lahav Levi gemaakte clip. En dat was het weer. Voor deze week. De, volgende week is er in verband met de band-interview met Nonchalant geen nieuws of concertagenda te horen. Maar je kunt altijd de Facebookpagina van Play It Loud, ZFM Zandvoort, volgen voor het laatste nieuws die ik daar zoveel mogelijk met jullie zal delen. Daarnaast blijf je ook op de hoogte van de programmering en komende band-interviews, dus zou ik maar even doen als je metal een warm hart toedraagt. Het is tijd geworden voor het laatste blokje metal uit eigen land. Te beginnen met de deathcore-band Inferna's Hereditas, ontstaan in 2023 en bestaat uit leden van Changing Tides en Canyon Liter Literature die op 11 april hun tweede single Nothing That Remains of This Shattered Image hebben gereleased. De track bevat een samenwerking met Deep Root na de release van hun vorige single Fate Sealed. Laat de band wederom zien dat de Nederlandse deathcore scene op hoog niveau presteert. Vocalist Wout zegt het volgende over de track. Deze single was een tijdje af en nadat er een idee was voor een EP eind dit jaar... dachten we dat dit een goede manier was om wat leven terug in het project te blazen. Ik ben heel trots op dit nummer en je hoort hem nu. Volg ik had hem al eerder gedraaid. Tijdens mijn Dutch Fury Ghost Friesland special... gaan we er zo weer traditioneel hard uit... met de brute death metal van het Friese Brain Casket. En hun nieuwste op 11 april gereleasde single... met de titel Split My Fist With Your Cunt. Deze single markeert het eerste nieuwe werk van de mannen... sinds hun langspeler die in 2017 uitkwam. Maar de heren zijn terug met de nieuwe en tweede zanger... liet die qua grunts de perfecte aanvulling vormt op de main vocalist Cito. Bedankt Jeroen voor jouw toelichting op het nummer. En we blijven jullie uiteraard volgen en draaien. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer Nederlandse april releases. Met het tweede uur van deze Dutch Fury special. Blijf luisteren. En hier komt Brinkas Caskets. Hey, Ivan en Sasha hier van Cycle. Oh. Mijn fout. Even een momentje. Komt ie. Hey Marcel. Top, man, dat je onze nieuwe single draait in je programma. We hebben ons debuutalbum in uh, 2017 gemaakt, Ratchet of Perdition. Dat is opgenomen in uh, Soundlot Studio in, uh, in Duitsland. En uh, de drums zijn uh, toen ingespeeld door uh, Michiel van der Plicht, die ken je misschien wel, van, uh, van Pestlands. Het is een tijdje stil geweest uh, rondom Brain Casket, ook vanwege corona... Maar uh, nou, we hebben de draad gelukkig weer opgepakt. En uh, we hebben net een uh, nieuwe single uitgebracht: uh, Split My Fist with Your Cunt. Ja, dat is weer een uh, brute uh, landnummer geworden. Graadmeter van ons is als we nummers schrijven: uh, dat je erop moet kunnen headbangen en uh, op kunnen moshen. En ik, uh, ik denk zeker dat het uh, bij dit nummer weer uh, aardig gelukt is. Nou, ik zou zeggen: uh, check ons op uh, Spotify. En uh, ik wens je veel uh, luisterplezier. En uh, play it loud.